Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Israëlische aanvallen in Gaza hebben vannacht zeker negen mensen het leven gekost. meldt nieuws in de Al Jazeera. Er waren onder meer aanvallen in Gaza-stad en het vluchtelingenkamp Jabalia. Het doorde van, van een aanval gisteravond op het vluchtelingenkamp Nusayrat is inmiddels opgelopen tot twintig. Volgens de Israëlische leger zijn bij gevechten in het zuiden van Gaza twee militairen gedood. Ze kwamen om in een tunnelschacht waar booby-traps waren geplaatst. De Israëlische minister Gans eist dat premier Netanyahu binnen drie weken met een plan komt voor het bestuur van Gaza. Doet hij dat niet, dan dreigt Gans op te stappen en zijn partij terug te trekken uit de regering. Gans wil onder meer dat er een internationale coalitie wordt gevormd die het bestuur overneemt in Gaza. Tot nu toe weigert Netanyahu een plan te presenteren. Waarschijnlijk komt zijn ultrarechtse coalitiepartners niet voor het hoofd te stoot. Frankrijk kondigt een grote operatie aan in Nieuw-Caledonië. Het land stuurt onder meer 600 agenten naar het overzeetse gebiedsdeel ten oosten van Australië. Doel is om de controle terug te krijgen over de weg tussen de hoofdstad en de luchthaven. Delen van de hoofdstad zijn tot no-go-zone uitgeroepen en de burgemeester spreekt van een belegering. Het is onrustig in Nieuw-Caledonië vanwege een plan om Fransen die er tien jaar wonen ook stemrecht te geven. Nu geldt dat alleen voor iedereen die er al ruim 25 jaar woont. De inheemse bevolking is bang minder informatie te krijgen. De Oekraïense bokser Alexander Oesik heeft de tweekamp om de wereldtitel in het zwaargewicht gewonnen van de Brits Tyson Fury. Na twaalf ronden werd de Oekraïner door twee van de drie juryleden aangewezen als winnaar. Door de zege is Oesik nu in het bezit van alle wereldtitels in het zwaargewicht. En dat is voor het eerst in 24 jaar. Voor Fury was het de eerste nederlaag na 34 overwinningen en één gevecht dat onbeslist eindigde. Het weer, de dag begint zonnig... maar later vandaag neemt vooral in het binnenland de bewolking toe... en is er kans op regen en onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen begint de dag met zon... maar ook dan is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden...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 En daarvoor bedanken we Kort Draireimtjes voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening we onze herteringsmelodie. En die was het natuurlijk voor Louis Dames met weet je nog wel oud. In opname 1928. Het komen uur weer een hoop mooie oud-hollandstalige muziek. En als eerste Josefina Johanna Roepnaam Fien de Lamarck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 zal het hart van bocht om laten slaan. In de Jordaan, in onze heenige Jordaan, Daar is het enige plekje waar ik dood veel van. Al lang, jans, zetelingen, draaien en dan kan Spijen, dan kan je onze maanden op eens van kant doen. Een eerste klas lesje doen. Waar leer je maar pas kennen? En waar ga jij nu Waar waar je geen blauwe zwam? En waar begint de harde klap van Amsterdam? In de Jordaan, in onze heen plek Zijn we al even gek, want er zal een hart van monkeblaar beslaan. In de Jordaan, in onze eeuw.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 Oh, dank u. Ik ben de van de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 Zegt zij op dat moment Ik wil klappen Soldaten. Er zit wat en wonen in de lucht. Want waar ons een gezicht, Europa is vervlucht. Dus ook ons kleine Nederland waakt moedig voor zijn plicht. Ons optimisme heeft ons niet verlaten. Geen Nederlanders slaat een droeve zucht. We werken allen mee. Land en op de zee, rij parmen rijden nu in praktijk ons vier gemeentje reeg. En we willen ons landje vrij, dus dienen dat voor erbij. Maar als we met verlof gaan zijn we als een kind zo blij. Want de ze aan major, onze verlof pas voor. Zeg heel stel, ik en dan gaan we bij vandoor. Twee maal 24 uur.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 We dienen zonder morgen afgemocht Van grenzen aan het strand Maar ergens in ons land Een dappere schaar van zes en klaar Voor Nederlands hier bekomt. En we willen ons landje vrij Dus dienen dat hoort erbij Maar als we met verlof gaan zijn We als een kind zo blij Want let me zelfs Jan-major Ons de verlof pas voor Zegt hele stel ik dank je wel En we gaan er mee vandoor 2 x 24 uur Oh, yeah. oh, yeah.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 Schenk me toch jouw liefde, kleine signorina Ik wil alles geven, om bij jou te zijn Want zonder jouw lieve, kleine signorina Kan ik niet weer leven, niet gelukkig zijn Ik denk nog zo dikwijls aan die uren terug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 Signorina, Calypso, Ai, Calypso, Ai, Calypso, Italiano, Calypso, si, Calypso, si, Calypso, Siciliano, Calypso, Ai, Calypso, I, Calypso, Italiano, Calypso, si, Calypso, si, Calypso, Siciliano.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 Calypso, sì, Calepso siciliano Calypso, ai, Calypso, ai, Calypso, Italiano. Calypso, Calepso Calypso, si, si, siciliano Sic, Calypso Sic, Siciliano, Italiano, Siciliano. Sic, si. Ik zou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 Ik zou best 100 willen worden. Zeker. Al was het alleen maar om te zien of er rompaatbootjes komen. Ja, op de man of op Venus misschien. Weet je veel? Huh? Ik zou 100 willen worden om erbij te mogen zijn.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 Die heeft die dagen vrij Al die bloesjes en ze ringen Dat bennen van die mooie dingen Zonder koemes, cool te ruimen Leven de peren en de pruimen Al die bloesjes en ze ringen Dat bennen van die mooie dingen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 Zitten aan de bar en zingen allemaal het hoogste lied Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet Pros, pros cameraat, pros, pros cameraat Pros, pros, pros, pros, We nemen er nog eentje, daarom pros Pros, pros cameraat, pros, pros, pros We nemen er nog eentje, daarom pros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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd. Maatschappij vleurde in te leven, zet zette zorgen.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 Schat, ik ben het beu om steeds van jou te dromen, Omdat een droom altijd een eigen koning. En wat heb ik aan al die mooie dromen.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 Het resultaat moet een oorlog zijn, zat die heren bent, die snake of Purmerend, in tiel of kaat was gauwer het pleit beslecht. En het kool van vrouwen antwoordt, het is net zo je zegt. Leven. En daar komt het hier op aan. kun je aan anderen geven. En doe het wel eens, man. Breng eens een zonnetje onder de mensen.